8 uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. De politie heeft vorig jaar veel meer verdachten van woninginbraken aangehouden. In totaal waren 255-plussers in hun eigen woning het slachtoffer van een overval. Dat blijkt uit de misdaadcijfers over 2012. Daarnaast daalde het aantal overvallen met 13 procent. Volgens de politie was het op straat gemiddeld genomen veiliger. Er kwam minder straatroof voor, al waren zakkenrollers in 2012 juist weer wat actiever.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 Het treinenmetrostation London Bridge in Londen is aan het begin van de avond even ontruimd geweest vanwege een incident. Getuigen zeiden dat een man met een bijl aan het zwaaien was in een trein. Politie sloot daarna het station tijdelijk, maar vond niets verdacht. Woensdag werd een militair in Zuid-Londen door twee mannen met op bloedige wijze vermoord. De mannen zeiden de moord te hebben gepleegd vanwege de Britse militaire aanwezigheid in Irak en Afghanistan. Een 24-jarige dierverzorgster uit Engeland is ernstig gewond geraakt toen ze werd aangevallen door een tijger. Dat gebeurde in het South Lakes Wild Animal Park in Noord-Engeland. De vrouw werkte in het verblijf van de tijger toen ze werd aangevallen. Volgens de politie zijn de bezoekers niet in gevaar geweest. Het wildpark werd na het incident direct gesloten. De dierverzorgster is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend.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 ABB Verkeersinformatie. Op twee plaatsen staan nog files. Op de A1 Amersfoort naar Amsterdam richting de toppers... tussen Naarden en Knoop het 5 vijf kilometer. Een kapotte bus blokkeert daar al een tijdje twee rijstroken. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via Almere over de A27 en de A6. Ook op de A13 file van Den Haag naar Rotterdam... tussen het Prins Klausplein en Delft Noord, drie kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen en ook daar zijn twee rijstroken dicht.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 Twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Een hele goedenavond. De twee dingen van vanavond. Stevige kritiek op Nederland in een roman... en de geneugde van wonen en werken in Spanje. En dat bespreek ik beide met Edwin Winkels. Goedenavond. Goedenavond. Vooral bekend als journalist en correspondent... als ja, een beetje onze man in Barcelona, hè, waar je al 25 jaar woont... als FC Barcelona-watcher... Maar uh, je blijkt ook heel andere dingen nog te kunnen doen. Want gisteren verscheen je eerste roman Welkom Thuis. Een reisverhaal door een uh, apocalyptisch Nederland ergens in de toekomst. En Nederland ook, dacht ik nog, waar het natuurlijk uh, altijd regent, hè, of niet? Ja, maar dat is geen enkele fantasie, heb ik deze, <laughs> deze weken hier ontdekt. Hoewel we nu een mooi moment hebben. Het is, uh, hij duurt 40 dagen, de tocht van de hoofdpersoon. En ik geloof dat het twee dagen zo'n beetje gebroken lucht met wat blauw en een zonde doorheen is. En de rest regent. Het, ja. ja, wat is dat dan de eerste gedachte die jij krijgt als je aan Nederland denkt en weer uit dat vliegtuig stapt? Slecht weer? Ja, maar daar bereid je inmiddels wel altijd op voor. En uh, ik moet zeggen, uh, het, zelfs dat komt in het boek voor: het, het land verandert gelijk zoveel. Als dat een dag zonder is en, en mensen ineens massaal de terrasjes opduiken... En, en, en vrolijker lijken. Dus ik hoop altijd op goed weer, maar ga altijd van, uh, van wat minder uit. Als, althans, had, ik had dit... Uh nu in mei niet verwacht, maar niemand niet. Gehoord. Nee, niemand. Het is echt nu heel erg. Ik reed hier net naartoe en ik zag in mijn auto... zeven graden op de ja. uh, uh, thermometer staan. Dus het was inderdaad wel heel erg uh, treurig. Want wat, wat doet zon uh, met je? Want jij woont natuurlijk al heel lang in Spanje, 25 jaar. Ik bedoel, wat Maakt dat je echt een ander mens? Andere mensen, misschien niet een ander karakter... maar het, het beïnvloedt wel je dagelijkse humeur. Ik uh, uh, vroeger toen ik in Barcelona moest gaan werken vanuit mijn dorp... en, en nu gewoon als ik wakker word en s'morgens naar de bakken ga... of een krantje ga kopen, dat doe ik nog... Uh, ik woon aan de Middellandse Zee en als dan 300 dagen van het jaar gewoon die zee blauw is en de zon staat erboven. Uh, en omdat ik weet wat Nederland is, ik ben hier opgegroeid die andere 25 jaar van mijn leven. Dan, dan weet je nog altijd extra van genieten. Ik, ik, zeg, uh, ik prijs elke dag dat die, dat die zon schijnt. Een beetje regen af en toe is ook niet weg. Maar. Ik ben echt van overtuigd dat het ons vrolijker maakt, minder depressief. Er zijn ook pilletjes voor volgens mij, voor lange winters, voor heel veel mensen. Uh, je gaat hier naar de zonnestudio's, die waren in de mode. Um, dus ik ben van overtuigd dat het je anders maakt, ja. ja. Nou, heel veel mensen die nu luisteren willen graag zo'n pilletje, denk ik. Want het is al zo lang ja. zo koud hier, maar dat weet je. Oké, okay, genoeg over dat weer. Het komt voor in je boek, dat sowieso. Je boek, uh, Welkom Thuis, een helle tocht door Nederland, of wat er nog van over is... Uh, ja, daarin schets je behalve uh, de regen toch wel een uh, ja, gidszwart beeld van Nederland. Het is moeilijk om het helemaal samen te vatten. We gaan het erover hebben, maar laat ik even wat proberen. Nederland, uh, ommuurd in dat boek, ontwricht, uh, gewelddadig, extremistisch. Uh, ja, ik weet niet of het met het weer te maken heeft, maar waar, waar komt dat beeld vandaan in jouw hoofd? Ah, ik, en ik heb het in de zon zitten schrijven bijna, maar het is een beetje een beeld... Uh, Laten we beginnen, het is een roman. Het is mm -hmm. natuurlijk een gechargeerd beeld. Het is geen wetenschappelijk essay over, over de staat van Nederland. Uh, en om een roman te vertellen kun je dit soort fantasie gebruiken. Maar het is wel een beeld... Uh, de bekende verruwing van de maatschappij, die ik die, die, ook een keer... steeds meer reden is voor mensen om te emigreren. Of een van de belangrijkste redenen om, om in Frankrijk een huisje te zoeken... is dus dat ze hier een beetje die, die verruwing zat zijn. Zie jij dat en, ook, die verruwing? Ja, ik, ik, uh, ik kom echt heel vaak terug in Nederland. Sommige jaren acht keer per jaar, soms wat minder. En, en zeker, het is niet iets van nu, van de laatste twee jaar of zo... maar, zeg maar in de 25 jaar dat ik weg ben, ik ben in 1988 vertrokken... Uh, heb ik het land wel in, in dat opzicht zien, zien veranderen. Ik bedoel, opstootjes, onlusten, uh, een vechtpartij in de kroeg... Uh, zijn er altijd geweest, maar al, al, alsof het steeds meer werd. De, die beelden, het laatste jaar hebben we ook steeds meer beelden natuurlijk... van, van agressies... Op straat. Uh, ik vond opvallende nieuwsfeiten. bijvoorbeeld van, van de laatste jaren. Uh, is, is dat men. Uh, hier de politie beschouwde de laatste oudjaarsnacht. rustig verlopen. Uh, of redelijk rustig. want er waren maar 8000 incidenten geweest. 8000, hoeveel dorpen hebben we niet eens in Nederland. en steden. Uh, de, de, de verhalen over, over agressie. jegens uh, ambulancepersoneel. treinconducteurs. In Spanje, Spanje bijvoorbeeld, niet dat alles daar veel beter is, maar, maar bestaat dat bijna niet? Heb je dat veel minder? En ik vind in, in dat opzicht, in heel veel opzichten Nederland, wel, wel inderdaad agressiever geworden dan het vroeger was. Ja, en, en dat is een constatering van een Nederlander die inmiddels een kwart eeuw in, in, in Spanje woont. En toen jij besloot om een boek te gaan schrijven, dacht je van dat is dan wel onderdeel van mijn verhaal Ja, nee, dat boek zat bovendien al heel lang in mijn hoofd. Ik had alleen door mijn werk bij, bij een krant in Barcelona... geen tijd om te schrijven. Wat uh, is heel lang dan? Ik denk een jaar of tien. Sinds de, sinds de moord op uh, Pim Fortuyn... Uh, werd ik regelmatig op Spaanse televisie gevraagd... Uh, om, om Nederland uit te leggen. Ook de verkiezingen die er daarna volgden bijvoorbeeld. Ik ben voor mijn krant al die keren hier geweest natuurlijk... om dat de kufferen te verslaan. En... En, en ik, kwam, ik ontdekte dat ik probeerde op tv. Uh, of op de universiteit waar ik af en toe misschien een beetje het, het, dat idealistische beeld. wat in het buitenland altijd over Nederland heeft bestaan. Dat, dat kleine paradijs waar echt alles mogelijk is. waar de, waar de hoertjes belasting betalen of zouden moeten betalen. Um, waar, waar je natuurlijk iedereen. alle jongeren in Amsterdam kwamen om te, om, om te blowen, et cetera. Dat, dat, dat beeld. en dat bestond toch altijd heel lang. van in Nederland was alles mogelijk. is iedereen welkom. Het is misschien een beeld wat wij een beetje van, van Zweden hebben of hadden. Waar hadden, nu ook ja, weer uh, hetzelfde beeld heeft de halve wereld... en zeker Spanje van Nederland gehad, een voorbeeldland. En ik probeerde toch een beetje te schetsen van... ja, alle berichten over dagelijks geweld, et cetera, dat, dat, dat, dat is geen groot nieuws. De moord op Fortuyn is groot nieuws. En de aanslag op Koninginnedag is groot nieuws. En verder hoor je eigenlijk niks negatiefs uit Nederland... terwijl dat land toch wel veranderd is. Ja, en, en dat gebeurde. En, en toen Pim Fortuyn werd vermoord... Toen zat dat idee gelijk in, in je hoofd? Nee, niet direct met Fortuyn, maar, maar daarna is, is toch een beetje de hele stroom op gang gekomen van het populisme. Dat was met hem natuurlijk steeds sterker geworden. Uh, na de moord op, op, op Van Gogh, op Theo Van Gogh, de eerste, een, een, een enige moord door een, door een uh, radicale moslim. Uh, ontstond ineens, en de aanslagen in New York natuurlijk, ontstond ineens die, die enorme vrees ineens voor, voor alles wat, wat uit moslimlanden, alles en iedereen die uit moslimlanden komt. Uh, en ik, ik vond die reactie een beetje, beetje overdreven. In, in Spanje zijn, zijn 200 mensen omgekomen door een moslim, uh, een radicale moslimaanslag. Of ik noem het altijd een absolute aanslag van totale gekken, uh, die niks met religie te maken heeft. En, maar. maar, maar dat is vreselijk nieuws, maar daar is niet direct iedereen op tilt gesprongen... en, en, en heeft voortdurend naar alle Marokkanen en hoofddoekjes gekeken... alsof zij allemaal uh, mogelijke aanslagplegers hebben En hier waren. is dat anders, zeg jij? Ik zag het hier heel snel kantelen. Dat zag je ook in de verkiezingen. Dat zag je uh, ineens... Natuurlijk, problemen, uh, samenlevingsproblemen zijn er altijd geweest natuurlijk. Uh, in Nederland, we hebben, we hebben fouten gemaakt in het verleden... met integratie, misschien, et cetera. Maar ineens, door, door een paar concrete dingen... Uh, werd die allergie en aversie steeds groter. En zo groot dat in mijn roman bijvoorbeeld... Nederland onmuurd is en van de buitenwereld afgesloten... omdat er niemand van buiten meer ja. binnenkomt. Ja, want, want uh, je ja, ja, schetsen is hoe Nederland eruit ziet. Misschien kan jij dat het beste. Uh, Rotterdam? Uh, Rotterdam, nou, Nederland is eigenlijk een land wat, wat, waar iedereen op eilandjes is gaan leven. Dat onze eigen buurt is het belangrijkste. Tot nu, uh, het land ommuurd werd door de, de extreme uh, regering... Uh, kon er ook niemand uit. Dat hebben ze maar op de koop toegenomen. Dus, dus zeg maar, alle immigranten, of wat wij hier vreselijk allochtonen noemen... die zijn ook gebleven. Nou, de Antaljanen bijvoorbeeld waren sterk uh, in Rotterdam. Ja, we flink... Laten we dat stukje gelijk maar even voorlezen. Want ja. daar had ik een fragment over uitgekozen. Uh, Vanuit Katendrecht hebben de Antillianen de stad veroverd, beetje bij beetje. Het ging er hard aan toe, vooral op Zuid. De Kuip was het bastion van de Feyenoord-hooligans... Die hebben zich het langst verzet. Dit vertelt een vriend uh, aan, aan Harmen Turksma, de, de hoofdpersoon. Tot de dood, de meesten. Ze namen heel wat Antillianen in hun ondergang mee. Hè? Niemand durfde de straat op maandenlang. Je zou wel gek zijn. Mexicaanse toestanden, alsof, alsof drugskartels hier hun oorlog uitvochten. Het ging van straat tot straat. Van doden werd een hand afgehakt. Die hingen ze op aan het begin van de straat. Was het een blanke hand, dan was de straat van de Antillianen. En omgekeerd. Antillianen is de macht in Rotterdam. En daar ook... Uh, Daar gaat het volgende hoofdstuk over. Hoe... hoe, hoe? zij nu regeren in Rotterdam, dat het eigenlijk allemaal wel heel goed gaat. En op het, bijvoorbeeld op het Schouwburgplein, uh, tussen de Doelen en Pathébioscoop hebben ze zelfs een gigantisch een mooi strand, strand met dat 365 dagen per jaar open is... want door flinke spotlights uh, goed verlicht ja, en verwarmd to is. Toch weer dat weer, hè? toch weer <laughs> ja, die toch? zon. Ja, ja en, en Amsterdam uh, wordt uh, beheerst door de Chinezen, die hebben daar ja. de macht. Het is niet overal zo, hoor. niet heel Nederland is overal in, in handen van buitenlanders... maar Chinezen... Ja, Chinezen ik, ik vind het altijd, altijd een fascinerende groep immigranten gevonden... die eigenlijk als eerste zijn gekomen in, in de jaren twintig van, van de vorige eeuw... in Amsterdam als stokers op, uh, op schepen. Uh, hele anonieme, stille immigranten die meer dan, dan welke ook... in hun eigen wereld, hun eigen families, hun eigen gemeenschap uh, hebben geleefd. En, ja, en die, die door de slimme trucs met, met financiën. China is natuurlijk een van de, de, de grote wereldmachten. Uh, er komen ook steeds meer Chinezen. In Barcelona merk je het ook bijvoorbeeld. Alle, alle restaurants die dichtgaan. die de Spanjaarden niet meer kunnen runnen door de crisis. worden bijvoorbeeld overgenomen door Chinese families. En ook die Chinese restaurants? Of, of, nee, nee. Dan, maken, dan houden ze gewoon de tapas-restaurants. Oh, okay. Want ze weten, ja, ze, ze, ze zijn ook niet gek. Net zoals in Nederland ooit. Het, het, het, niet alleen Chinees kantongerechten hebben ingevoerd. Maar gewoon Chinees-Indonesisch ja. zijn gemaakt. Omdat ze wisten dat, dat wij een grote Indonesische gemeenschap hier, uh, hier hebben. Dus die Chinezen hebben een beetje, althans hun Chinatown rond de Zeedijk, hebben ze enorm uitgebreid. En dat is uh, daar in Amsterdam wel in vrede gegaan met, uh, met, uh, met de mensen in ja. Amsterdam. En jouw eigen geboortegrond, uh, Utrecht, of in de buurt, van eiland? Ja, nu, Kanale -eilijk? is een wijk in Utrecht. Dat heb jij toen al zien veranderen, denk ik? Nee, nee. Nee, de week toen ik er woonde uh, was, echt, was het toen echt nog een, een, een wijk van ik moet zeggen, een Nederlandse arbeidsgezinnen. M -m -m -m Mijn vader kleine huisjes, goedkope goedkope. Welke jaren hebben we het dan over? In de jaren zeventig. Uh, eind jaren zestig, begin jaren zeventig, toen kwamen we wel net de eerste emigranten, de gastarbeiders noemen we dat toen... de, de Marokkanen en Turken uh, kwamen. Uh, die kwamen daar ook wonen. De meeste gingen in de, in, toch wel in de binnenstad wonen. Kanaaleiland was, was puur de wijk van, van, van zeg maar de allemaal blonde jongetjes... waren wij die, uh, die door de straten uh, speelden. Indonesische families, Molukse families, dat wel... En uh, Kanaleiland is echt enorm gaan veranderen. Natuurlijk, is dus een van de van de probleemwijken heet het. Uh, in, in ik denk in de jaren negentig. En was in dit boek gaat het er ook heftig aan toe. Nou, meer dan Kanalen, Het is in, in, in de Leidse Rijn... dat is de grootste vinex wijk van, mm -hmm. van Nederland... is het daar verkeerd aan, aan toegegaan. Dat, dat, dat de onvrede, onderlinge onvrede... en vooral die van uh, Nederlanders, uh, de autochtonen, zoals jullie hier zeggen, jegens... Uh, de Marokkaanse, uh, vooral de Marokkaanse jongeren... is zo groot geworden dat dat op een gegeven moment... vreselijk explodeert en eigenlijk de aanleiding is... voor die hele of halve revolte in Nederland... waardoor het land... Uh, ommuurd wordt. Ja, Maar, maar het is een, inderdaad een extreem beeld. Hè? Zo ja. erg is het niet of nog niet. En zal of het mee? nooit worden. Nee, of is dat nee. inderdaad, ik dacht, is dat jouw angstscenario? Dat nee. we die kant op gaan. Nee, het is natuurlijk is vreselijk gechargeerd en overdreven. Maar, maar wel toch, als je het boek leest... en dat merk ik ook in de discussies die ik deze dagen voer... Uh, Heel veel mensen herkennen toch wel beelden. Uh, tuurlijk, ik heb het overdreven. anders wordt het een, een, een saaie roman over, over hoe Nederland nu is. Nee, ik schets een Nederland niet zo heel ver in de toekomst. Op het einde van het boek weet je in, in welk jaar het uh, speelt. Maar nee, ik, ik, ik ben geen voorspeller en, en, en ik zie niet dit vreselijke doemscenario... Uh, zich afspelen, maar ik ben wel bezorgd... over, over hoe ja. zeg maar, de, de intolerantie in Nederland uh, steeds groter ja. uh, wordt. Nou, Daar hebben we een voorbeeld van. Om dan toch maar even te gaan naar de dagelijkse realiteit... laten we even luisteren wat deze week in het nieuws kwam... Uh, vanuit de Schilderswijk in Den Haag. Een deel van de Haagse Schilderswijk... ontwikkelt zich tot een orthodoxe moslim -enclave. De vergeten driehoek, zoals dat heet. Het belangrijkste doel van mijn bezoek hier... is dat dit uh, van ons is, dit is een stukje Nederland... Dit is geen Saoedi-Arabië, dit is geen Marokko, dit is geen Turkije. Je ziet daar veel meer uh, dan elders in de Schilderswijk. Zie je daar bijvoorbeeld die Kaaps. Je ziet daar veel meer mannen met baarden en jalabas. Mag ik Hollands wezen? Ik vind het gewoon lul allemaal. Nou ja, die man die mag komen, die mag komen kijken hoe, wij het hier, hoe gezellig wij het hier hebben. In deze, multicultureel. Ja, dat was deze week nieuws. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Het had dit boek kunnen staan. Ja? ja, vind je dat? Ja. Ja, daar, daar, gaat, daar gaat het boek ook wel een beetje over. Niet over bezoeken aan, aan, aan, van, van Wilders. Uh, maar het schetst, ja, het schetst de twee problemen. Aan de ene kant inderdaad dat enorme concentraties... Uh, buitenlandse immigranten op een bepaalde plaats zijn gekomen. Ik denk dat ook grote... Het heeft niet alleen met immigranten te maken... maar vooral met, met uh, ook problemen van werkloosheid... Ook, er ook nog altijd heel veel Nederlanders uh, met een laag inkomen... of die niet verhuisd, nooit hebben willen verhuizen. Mensen die echt hun hele leven in Schilderswijk uh, hebben gewoond. En waar sommige mensen vroeger al niet wilden komen. Ik weet ook wel, dertig jaar geleden ze naar nou, Schilderswijk moet je niet naartoe, dat, uh, uh, dat is een rotwijk. Uh, mm. en, en dat was dan toen vol met, met Nederlanders of gewoon een haagenezen. Ja. Uh, maar dat is het ene probleem. Het andere probleem is uh, de, de zogenaamde oplossing... van even met twintig lijfwachten een... Uh, een een bezoekje brengen en om je heen kijken en, en weer wegwezen. En ja, weer in het, uh, in het nieuws zijn. Ja, maar, maar, maar toch, als dit dan, als je dit hoort, dan zeg je, nou, dan, dan bedoel ik wat hier aan de hand is en waar mensen zich zorgen om maken, of het nou waar is of niet. Want Rutte heeft er vandaag geloof ik ook iets over gezegd. Die zegt: ik ben er ook wel eens geweest en het is een waarneming. Wat uh, trouw daarover geschreven heeft, is het toch wel iets wat jij zegt van dat gebeurt nu in de samenleving. En dat heb ik ook. Ik heb Nederland eigenlijk een soort spiegel willen voorhouden met mijn boek. Ja, een beetje wel. Een spiegel van, van buiten. Ze zullen wel zeggen, sommige som, mensen, som, som, van dan komt die emigrant... die vanuit dat zonnige Spanje even zegt van... Uh, gaat ons les leren, dat, dat, dat wil ik helemaal niet. Maar juist omdat ik uh, aan de ene kant een beetje ver weg woon... maar wel alles volg uit Nederland wat er gebeurt via kranten, via internet... dat kan allemaal veel beter dan vroeger, via, via radio en televisie... Uh, uh, is, kijk ik er meer een beetje van bovenaf, zonder dat je, als je zelf in zo'n draaikolk zit, uh, elke dag heb je af en toe misschien niet in de gaten precies wat, wat er gebeurt, of kijk je niet veel om je heen en ik probeer een beetje alles en alle kanten te, te, te, te bekijken en, en bestaat dat de roman eigenlijk wel een beetje uit, je ziet af en toe het is net horen en wederhoren, dan, dan spreek ik met een, een, een Nederlander of de hoofdpersoon spreekt met een Nederlander uh, die het allemaal zat is, die Marokkaantjes en zo met het volgende hoofdstuk uh, komt hier een oude uh, Marokkaan zijn vriend bezig, tegen die bordenwasser in een restaurant was waar ze samen werkten. Nou, dus de, de, de waarheid heb jij ook niet in pacht, hè? Of in ieder geval. Nee, niemand. En de oplossing. Nee, en, en, en, en de fouten die vroeger zijn gemaakt. en nu nog altijd uh, worden gemaakt. Ik, ik ben in dit geval ben ik geen journalist meer. maar een pure romanschrijver. die, die dat uh, heerlijke verhaal voor mezelf fantasievolle, soms wel zwarte verhaal uh, over Nederland. Met, met ook toch, vind ik wel heel veel lichtpuntjes. van deze Turks deze Turksma komt uh, bijna in elk hoofdstuk mensen tegen... die hem verder op weg helpen door Nederland. En dat zijn Nederlanders, en Marokkaners, zijn en en Chinezen. Uh, en iedereen in dit toch wel ontwortelde land op dat moment... is uh, wel nieuwsgierig ook en, en hulpvaardig. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. En vandaag met Edwin Winkels. Uh, heeft een boek geschreven, een roman. Welkom thuis. Een helle tocht door Nederland of wat er nog van over is. We kennen hem vooral als journalist. En ik dacht wel, van als je dan opeens op je vijftigste... 50 ja, toch, precies. Uh, je <laughs> debuteert als, als romanschrijver. Dan moet het ook heerlijk zijn dat je niet alleen maar... aan de journalistieke feiten hoeft te houden, of niet? Ja. Dat je ook eens een keer je, je, je fantasie uh, de loop kan laten gaan. Ja, dat was mijn, voor mezelf de groot, groot, grootste vraag. Ik wist niet of ik het kon. Want ik, ja, vanaf mijn achttiende zit ik in de journalistiek... En, en heb je altijd de waarheid willen schrijven... of zo dicht mogelijk bij de waarheid. Eh, ik heb ook echt nooit in mijn leven wat verzonnen... in de, in de kranten die ik heb, uh, heb geschreven. Geen, nog geen quote. En, en nu begon ik hiermee. En toen dacht ik van, uh, hoe ver gaat mijn fantasie? Ik heb natuurlijk wel veel boeken gelezen die je ook inspireren en zo. En, en ik heb er zelf eigenlijk versteld van gestaan. Uh, aan de ene kant is het misschien wel een beetje een journalistiek boek... omdat het vrij actueel is, alles wat er gebeurt. Uh, maar ik heb me, mezelf verbaasd met, met toch ongebreidelde fantasie... die ik in die 320 pagina's heb uh, ja. neergekwakt. Ja, fantasie, maar er zijn ook dingen, hè, want, want het gaat uh, deze uh, hoofdpersoon... Uh, die die uh, uh, he heeft zijn vrouw verloren mm -hmm. aan de ziektekanker. Dat is iets wat jou zelf uh, ook is overkomen. Ik bedoel, in zoverre uh, put je natuurlijk ook uit je eigen bestaan. Absoluut. Ik denk dat bijna elke schrijver in, in, in, in zijn boek uh, autobiografische elementen verwerkt. Uh, ik helemaal. Of dan... Niet alles. Ik heb tegen mijn ouders en mijn vrienden moeten ontkennen... dat sommige dingen die ik beschrijf, uh, dat me dat echt nooit is overkomen... dat ik het echt nooit verzwegen heb. Maar nee, zeker als je als, je, als een roman begint, dan, dan je eigen ik zit er toch wel in. Ik heb een, ook een Friese achtergrond. Uh, mijn moeder is Fries in. Uh, ik woon in het buitenland. Uh, de ja, dat gebeurt ook kom. allemaal met deze Harmen ja, Turksma. En, en, en bijvoorbeeld in de hoofdversal wilde ik toch ook... Uh, een, een, iets van emotionele diepte meegeven. Al, al, anders zou het een plat persoon zijn, zijn gebleven. En, en, en wilde ik een beetje uitleggen waarom de dood hem niet zoveel meer doet. En als je zoiets meemaakt als, als de dood, zoals mij overkwam... de dood van je vrouw op je 38 ste uh, met twee kleine kinderen... leer je ook heel anders naar, naar de dood en het leven... Te, te kijken. Ik ben er okay. niet zwart door gaan denken, absoluut niet. Nou, maar is, dat wel, is het wel uh, belangrijk om dat te kunnen verwerken in dat boek? Voor, voor jou is dat, werkt dat helend? Of nee, het... nee dat, dat hebben we lang gedaan. Verwerken, dat was met mijn kinderen toen we een jaar na haar dood haar as naar Nepal brachten en op een grote stoep aan een Boeddhistisch monument uh, uitstrooiden. De as, dat was voor ons eigenlijk de verwerking. Bovendien iemand die aan kanker overlijdt en vijf jaar uh, tegen die ziekte vecht. Denk ik dat het rouwproces en verwerking begint eigenlijk al vooraf. Dan kun je daar voorbereiden. Samen met haar hebben we dat gedaan. Ik denk dat, er staat ook ergens in het boek, dat een gewelddadige dood... zoals, zoals bijvoorbeeld de soldaat van de week uh, op uh, uh, in, in, in Londen. Uh, dat dat allemaal veel moeilijker is. Of moeilijker, het is niet te vergelijken, maar het, dan, dan komt de verwerking erna... Ik heb in Spanje heb ik ook een boek geschreven over de dood van mevrouw. Haar dagboeken uh, waarin zij haar proces vertelde. Dus dat hebben we allemaal mee, uh, meegemaakt. Mm. Ik vrij, eigenlijk, fff, het is wel een, een indringend hoofdstuk over de dood. Maar ik heb het wel met redelijke, redelijke afstand mm. kunnen, kunnen beschrijven. En over de ziekte kanker. Hè? Ja. Wat er ook wordt gezegd. Van, ja, sommigen zeggen je, als je maar sterk genoeg bent dan kun je er tegen vechten. en Dan kun je het misschien overwinnen. Maar daar las ik toch wel een, een, een, een, een frustratie bij jou dat dat werd gezegd in die tijd. Nee, ik vind het heel goed dat het wel gezegd wordt. Maar uh, je kan enorme pech hebben... En, en gewoon een wel hele agressieve gen of cel in, in je lijf hebben... waar de, zelfs de beste artsen niet tegen kunnen vechten. Er gaan mensen altijd naar Houston toe voor, voor magische genezing uh, van kanker... omdat daar de artsen nog beter zouden zijn. Maar uh, mijn vrouw had gewoon pech... en het. Uh, het enige wat, wat ik bijvoorbeeld de artsen, heb ik later ook met zo gesproken, dat ze toch maar zeggen, van nou doe toch nog maar even chemotherapie, doe toch nog maar even een operatie uh, om dit en dat weg te halen. Wie weet. En, en ja, uiteindelijk die medicijnen of de operaties slopen de patiënt meer dan, uh, dan, dan dat ze hem of haar uh, beter maken. Maar ja, artsen willen graag, en dat begrijp ik ook wel, en de patiënten zelf ook, tot het laatste toe vechten uh, scheiden. Ja. Nou, was uh, jouw, vrouw, uh, jouw grote liefde de reden dat jij in Spanje bent gaan wonen? Je woont daar nog steeds, wat ik net al zei, bijna een kwart eeuw. Het Spanje wat wij natuurlijk nu uh, in het nieuws alleen maar zien... Uh, waar het nog slechter gaat dan in Nederland. Hè? Ik, 60% jeugdwerkeloosheid. Ja, van de jongeren tot 25 jaar. Ja, ongelooflijk. Je hebt kinderen, zei je net. Ja. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe oud zijn ze? Hebben, ze? hebben ze werk, bijvoorbeeld? Nee, mijn dochter is 23, die studeert nog voor actrice. Mijn zoon is 20... Die heeft naar middelbare school niks anders gedaan. En was kon gewoon het geen allemaal... werk. Nee, dus hij wilde ook of kon geen, geen andere opleiding volgen. En hij is vorig jaar zei die papa ik ga naar Londen. Daar was hij al geweest om Engels te leren. Hij zei ik ga weer naar Londen, ga ik daar werk zoeken. Want Net als zijn vriendjes zat hij de hele dag te blowen en op de PlayStation te spelen. En, en het schoot niet op. En ik woon in een toeristisch dorp, sietjes. Maar zelfs in de horeca was, was geen werk. En sinds hij in Londen is, nu woont hij in Brighton... heeft hij werk voortdurend verschillende baantjes gehad. Nu al een heel lange baan. En hij is er gelukkig en hij vindt het zinnig leuk om, om, om geld te verdienen. En, en een beter loon dan die in uh, Spanje zou hebben. Ja, wat, wat betekent het om in een land te leven waar die crisis zo aanwezig is? Want ik bedoel, hier wordt geklaagd over de crisis. En door sommige mensen terecht. Want de werkloosheid loopt hier ook iedere keer maar op. Maar daar is het nog wel een tikje erger. Ja, de werkloosheid zit nu boven de 25 procent. Er zijn 6 miljoen mensen die geen werk hebben. Maar hoe ziet dat eruit dan als je uh, ja, de straat op gaat mensen, s morgens om die krant te halen? Je krijgt vrienden die zeggen: het nou, loopt door Barcelona en ik zie het niet. Hè. Het, ja. ja, het zijn toeristen politische steden ook. Maar... Dan moet je goed gaan opletten. Dan zie je bijvoorbeeld in, in bepaalde wijken, uh, of de meeste wijken inmiddels, dat uh, de helft van de luiken voor winkels of restaurants zijn dicht. En dat is niet omdat ze aan de siesta bezig zijn, maar omdat ze al jaren dicht zitten. Ze zijn allemaal moeten sluiten. Ik vind het nog opvallend dat er eigenlijk uh, zo weinig sociale onrust is: dat, dat, dat er niet ge, veel meer geweld is of veel meer beroving of wat dan ook. Dus er wordt wel meer gestolen, et cetera. Uh, maar dan stelen ze koper bijvoorbeeld, omdat dat veel, veel geld oplevert. Maar ja, als het niet snel beter wordt dan, dan kan ook Spanje natuurlijk een keer ontploffen. Mensen die het huis worden uitgezet. Uh, omdat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen. Hm. Veel mensen gaan weer uh, bij, bij hun ouders wonen. Mensen van 60, 70 die, die de kinderen weer moeten, moeten, moeten opvangen. En heb je er zelf last van? Want jij bent journalist. Jij werkte voor een Spaanse krant. Dat doe je geloof ik niet meer. Nee, daar. ik heb vorig jaar ontslag genomen bij El Periodico. Daar heb ik 22 jaar gewerkt. Uh, maar had je minder. nog voor Spaanse media of helemaal nee, niet? Meer? Nee, in Spanje, mijn enige opdracht is. Uh, ik had heel veel contact in Spanje. Mijn enige opdracht uh, waar ik nog van kan leven is, is uit Nederland. En in Spanje willen ze dat je overal gratis komt, eventueel als je wat, uh, wat doet. Dus ook in de journalistiek, uh, er zijn behalve mijn zoon die geen opleiding heeft, zijn er heel veel uh, goed opgeleide Spanjaarden van universiteiten die ook naar Duitsland, Engeland, Frankrijk trekken om, om, om daar werk uh, te zoeken. Ja, maar heb jij last van de crisis daar? zeg maar eh, economisch gezien? Als, als... Ja, absoluut. Ik, zou, ik, ik heb in Spanje veel minder inkomen. Dat wist ik hoor, toen ik ontslag nam. En, en, maar ik nam ontslag omdat ik wat anders wilde... en dat boek wilde schrijven. Um, maar nee, ik, ik, ik heb er ook last van. Je wordt voor, voor, voor niks gevraagd eigenlijk. Ja. En, en wat zijn nou je toekomstplannen eigenlijk? Want je bent nu in Nederland omdat je dit boek... Het Nederlandse boek uh, hebt uh, geschreven. Maar, maar is dat wat je, wat je wilt in de toekomst? Wil je de, de journalistiek en misschien ook wel die sportjournalistiek een beetje achter je laten? Ja, dat is wel een van mijn uh, idealen. Mijn probleem is, uh, als we het over crisis hebben, de boekhandel ook niet meer. Het, gaat, het boekverkoop gaat ook niet meer zoals het vroeger was. Uh, bestsellers schrijft niet iedereen. Dus van boeken schrijven alleen uh, kan je ook in Nederland niet, uh, niet leven. Dus ik zal wel andere dingetjes moeten blijven doen. En de journalistiek is een prachtig vak. En dan zal ik uh, ongetwijfeld dingen blijven doen. Doen, maar toeval vandaag een ontmoeting gehad met bij de uitgeverneiger van Dit maar. Uh, die, die welkom thuis uitgeven. En uh, ze zeiden, nou, laten we dit even afwachten. Maar we willen toch graag dat je in het najaar aan een uh, tweede roman begint te denken. Ja. Dus het, het nou. idee is de, de interesse. Dat is goed. En uh, nu weer terug naar, naar Sietjes, neem ik aan. Ja, s, uh, ik ben nu anderhalve week hier. En uh, ik ga zondag echt weer even terug. Uh, ik hoorde vandaag dat ze gewoon op het strand weer aan het spelen waren, alle kinderen daar. Dus, uh... Hoeveel graden? Maak ons eens even gek? Nou, dat valt <laughs> nog wel. Ik geloof dat het tussen de 18 en 20 graden 18 is. En 20. Uh... Nou ja, heerlijk toch? Daar kunnen wij alleen maar van dromen. Goed, Edwin Winkels, dankjewel voor je komst uh, naar Twee Dingen. En uh, neigen van Ditmar, dat was de uitgeverij van Welkom thuis, zijn allernieuwste roman. En dit was Twee Dingen van Max. Voor meer informatie en onze uitzendingen kunt u naar twee dingen. En zometeen op deze zender BNN Today met Willemijn Veenhoven. Willemijn, jij mm -hmm. gaat weer een punt achter de week zetten, toch? Juist, juist. En dat doe ik uh, met onder andere Erik Carton natuurlijk. Met Erben Wennemars. We hebben het namelijk over uh, Tialf, We hebben het over het Amber Alert. En we hebben live muziek. En we zaten net nog een beetje op de gang te kletsen. Toen hoorde ik hier al een beetje... Uh, inzingen. Het is schitterend. Ik ken het nog niet, maar Erik heeft er natuurlijk weer mee gesleept. Joris Zwart, zometeen is hij hier live. Daar ben ik heel blij mee. Dat en bier en druiven en paté en gezelligheid. Zometeen in BNN Today. Het is half negen. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is half negen, zei ik. Anouk Thijs is hier met het NOS Journaal.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 Aanleiding is de zaak van de broertjes Ruben en Julian. Dat gezin was al jaren bekend bij verschillende hulpinstanties... waaronder ook jeugdzorg. En in Dieren is een opa aangezien voor een ontvoerder... nadat hij zijn vierjarige kleindochter van school had gehaald. Iemand zag het meisje instappen bij de man en belde de politie. Toen de politie bij het huis van de opa arriveerde... bleek al gauw dat het loos alarm was. De politie zegt deze meldingen altijd heel serieus te nemen. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws.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 Iedere vrijdag sluit ik hier in BNN Today de Nieuwsweek af... en dat doe ik inderdaad met uitgesproken gasten en spraakmakende onderwerpen. Vanavond bespreken we de vier Essen. Schilderswijk, Schaatsen, Stockholm en een stukje burgerparticipatie. Want Den Haag staat op zijn kop omdat de sharia kop er kop zou opsteken. In de Zweedse hoofdstad zorgen boze jongeren al dagen voor onrust. In Heerenveen zijn ze boos omdat hun schaatstempel Tiaf op de tocht staat. En we gaven ons na een actie van DJ Giel Beelen en RTO Boulevard... massaal op om Amber Alert berichten te ontvangen. Net gedaan nog, hè, Erben? Ja, zeker. Je hebt, ik ja. zeker meedoen. Hartstikke, ja. hartstikke goed initiatief. Je zit er ook alsof het leuk is. Het is een... Nou ja, je wilt toch altijd wel een klein beetje politieagent spelen. Ja. Dus dat kun je nu, nu kun je gewoon echt meedoen. Eén op de tien doet al mee, en jij ja. dus nu. Ja, heel ja, nou, mooi. Fantastisch. Zal we het straks nog even over hebben. Gaan we het vol. even over hebben. Ja. Eric Quarton is er met al mijn hele mooie muziek. Ja, want ik dacht namelijk, laat ik maar weer eens een keer iemand meeslepen. En dan heb ik iemand meegenomen waar ik grote bewonderaar van ben. En ze kon ook nog vanavond, dus daar ben ik heel blij mee. Je hebt het net al gezegd, Jori Zwart. Uh, ...gaat ze vanavond voor ons twee liedjes tegen te horen brengen. Daar ben ik heel trots mee. En ik heb uh, daarnaast nog twee beentjes met mannen meegenomen... ...waar je ook blij van gaat worden. Beetje met mannen. Oh, met mannen. goed, zou ik zeggen. Oh, nieuwe beentjes met mannen. En Lizzie die is er ook en die heeft weer wat uh, mooie op uitspraken uit het nieuws geplukt. Ja, de meest onmerkelijke uitspraak van deze week... ...die hoorde ik vanmorgen. En dat was een fragment van precies een jaar geleden. Luister even mee.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 Nee. Ja, dat waren nog eens tijden. Het weerbericht van 24 mei 2012, alstublieft. Dat was Marco Verhoef, hè, was dat? Nee. Ja. Die gaan we eens even bellen. Die hebben we ook een tijdje niet gezien joh. Nee. Die nee. nee, niet meer. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Robert Meder, goedenavond. Goedenavond. Tune. Ja. Goed zo. <laughs> Fluit. Je moet gewoon af en toe verroepen, dan komt het vanzelf goed. Goedenavond. Wat is er op sportgebied gebeurd? Nou, uh, er is een wiel, wielrenner op doping betrapt. Dat is nieuws tegenwoordig. Di Luca, Danilo Di Luca. Hij is door zijn ploeg Vina Ventini Sella Italia op staande voeten ontslagen. Hij is opnieuw betrapt op het gebruik van EPO. Vandaag moest hij de ronde van Italië dan ook verlaten. Vier jaar geleden werd hij ook al eens positief bevonden. Toen op de EPO variant Sera. Hij werd toen voor twee jaar geschorst. Men kreeg dispensatie vanwege medewerking aan de dopingautoriteit. Hij is 37 jaar en krijgt nu een levenslange rustdag aangewezen. Uh, de renners in de Giro die hadden vandaag een onverwachte rustdag. De organisatie schrapte namelijk de 19e etappe wegens slecht weer. Zou er zouden twee beklimmingen in zitten van de Gavia en de Stelvio. Dat is het dak van de Giro, zoals we het noemen, 2758 uh, meter hoog. Uh, en ook de rit van morgen is aangepast. Hij eindigt nog wel op 2300 meter hoogte, maar morgen zal duidelijk worden of uh, de aankomst ook daadwerkelijk gehandhaafd kan blijven. Goed, Robert Geesink die heeft het allemaal niet meer meegemaakt. De kopman van Blanco verliet al vanmorgen vroeg de ronde. Ploegleider Michiel Elijzen legt uit waarom. Hij uh, was gisteren tijdens de tijdrit, uh, uh, ja, we zaten waarschijnlijk al een beetje onder de leden. Omdat hij uh, al geen, uh, geen goede tijden had reed. En daarna werd hij helemaal, uh, na de tijdrit uh, werd hij helemaal ziek. En dat is uh, gisteravond en vannacht eigenlijk helemaal niet verbeterd. Dus uh, we hebben wij vanochtend besloten uh, met, uh, met de dokter van de ploeg uh, om, uh, om hem niet te laten starten. Ja, Geesink was met hoge verwachtingen aan zijn eerste Giro begonnen. Vorige week uh, zaterdag zakte Gezink na een sterk begin uh, ver terug. Hij werd een beetje bevangen door, uh, door de kou en hij verloor toen veel tijd. En tenniser Igor Seijsling is er niet in geslaagd om voor het eerst in zijn loopbaan zich te plaatsen voor de finale van een ATP-toernooi. Hij verloor in de halve finale in het toernooi van Düsseldorf... van de Fin Jerko Nieminen. En Jong Oranje heeft zojuist gevoetbald. De eerste en enige oefen in het land in de voorbereiding op het EK. Ze hebben eenvoudig gewonnen. Eh, bondscoach Koppot was in Emmen samen met zijn mannen... met 3-1 te sterk voor het belofte team van Australië. Maar Her, Wijnaldum en Strootman maakten de doelpunten. Zometeen langs de langste lijn, veel meer sporten en dan ook veel meer aandacht voor de Giro. Yes. Ja, er werd gezegd over Geesink dat hij er vanmorgen uitzag als een lek. Nou, dan yes. een beetje hoe laat ja. het is bij ja. ja, ja. Gewoon niet. Ja. Klaar. Nee. En had je, hadden jullie gelezen wat uh, Armstrong had getwitterd over die? Hoe heet die Italiaan die eruit gestapt die loka, nu? Ja. Of gestapt? Uit gegooid. Armstrong. Ja, die ja, had Armstrong heeft getwitterd over die Luca. Wat oh, zei die over Die, nou? die Luca, oh, ja, oh, ja. dat hij fucking dom was. Wat zei hij oh, nou? Krijn? Oh, inderdaad van dat is fucking stupid of zoiets? Ja, hij zegt okay. wel, ik, uh, I know I have zero credibility. Ja. Uh, dat dan toch iets van, how stupid can you be? Ja, ja, ja. Mooi ja, toch? Ja. Goed, dat dus. We, we hebben het zo Deel meteen redders. ook nog uh, over, <laughs> over deze frustratie. Ja, jij, je, je bent toch... Ja, je hebt er een sterke mening over, Erben. Ja, ja, dat we weten we. We gaan het straks over schaatsen hebben, Nee, we hebben het straks, het straks absoluut over het wiel redden. Ja. Maar eerst andere dingen. Namelijk... Je hoort het al, maar stel ja. ze even voor. Nu. Ik zal ze dus even keurig gaan je voorstellen, met de gasten van vanavond. We hebben een mooi trio aan tafel vanavond. Mannen dus ja, in ah, de tegenstelling tot een paar weken geleden, alleen ja. maar vorige week eigenlijk hè? Houdt alleen maar vrouwen. Bijna alleen vrouwen. Ja, dat vrouwen. beviel niet zo. Oh, ja, jou niet. Ik vond het best, moet ik eerlijk zeggen. Nou, laten we maar snel beginnen. De één is namelijk in de Haagse gemeenteraad... in zijn eentje de hele fractie van de Partij van de Eenheid... en kent de Schilderswijk op zijn duimpje. Ieder hoekie, ieder gaatje, dat kent hij dus. Uh, nummer twee is de autoriteit op het gebied van internet, social media... en hoe wij dat gebruiken. En de derde is niet alleen een gelouterd sportheld... maar tegenwoordig ook erkend karakteracteur... in de film Leef Boerenliefde. Waarin hij een onvergetelijke ijskomman neerzet... een en rol met met een diep gang Erben Wennemars. Oh. Waar echt het heel Nederland uh, zich aan kan laven. Erben ja, Wennemars ja. dus. Hé, hey, dankjewel. En de andere heel graag gasten, graag Jij bent je nog niet genoemd. Een, Nee, daar komt hij. Abdul Gulani, Goulani, oh. Krijn Schuurman en Erben Wennemars. Nou, nou. Abdo, goedenavond. Krijn, no. goedenavond. En Erben. Uh, ja, no. die film Levenboerenliefde. Vind je leuk hè, Erik? Of niet hè? Ik kom hier al maandenlang. Kom ik hier en iedere keer zeggen Wat ben je toch een fantastische acteur in Penosa. Wat speel je goed? Hé, wat lieve Erben. En dan wil je mij gewoon helemaal tot aan serieus. Oké. onvergetelijke IJscomman. Je speelt een IJscomman, een heel klein rolletje, je speelt jezelf, maar je hebt hem laatst gezien en je vond het nog wel meevallen. Het was een, het is gewoon een soort van Sinterklaas film. met hartstikke leuk, het is leuk om naar te kijken, maar ik speel gewoon IJscomman, want ik heb namelijk mijn eigen natuurreisjes. Ja. En daar ben ik hartstikke blij mee en hartstikke trots op, dus ik kon als gewoon als mezelf spelen. mijn kinderen zijn daar ook heel blij mee. Dankjewel, ik Dankjewel, Erika. wel. Goed, dat dus. Uh, heren, goed dat jullie er zijn. Dat vooral. Yes, CNN Today. Zet een punt achter de week. En wat voor punt? Ik zei net al, ik heb haar meegenomen. Althans, ik, ik liet haar weten, heb je toevallig tijd om vrijdagavond mee te gaan naar BNN Today? Want ik zou het leuk vinden als je daar twee liedjes komt spelen. Um, ik zei niet, vorige week had ik het erover. 28 mei, volgende week dinsdag. Ladies of the Lowlands in, uh, in het prachtige Luxe Live in Arnhem. Is inmiddels strak uitverkocht. Daar zijn we heel trots op. Ja, Acht zeker. dames, waaronder de dame die hier nu zit, Jorie Zwart. Uh, het is uitverkocht, Jori. Ja, Jori. Heel inderdaad. Tof. Ja, echt fantastisch. Ja. Wat een hele leuke uitzending uh, bij DVDD. Uh. De wereld draait door en dan zat hij met z'n achter aan tafel... en boem, we waren opeens ja. uitverkocht. Zo klopt. werkt het wel eens. Ik heb hier in mijn linkerhand jouw uh, plaat Way In, Way Out. Dat, uh, dat is een plaat die, uh, die voor het grootste deel akoestisch is. Je hebt ook een band, maar die bandplaat... Die heb je hier even voor in de, in de, in de koelkast gezet. Eerst moest deze, deze. Ja, nou ja, klopt. Ik, tenminste, ik had die bandplaat gemaakt... en dat ging allemaal heel erg goed vorig jaar. Maar ik kreeg ook heel veel reacties van... Uh, want ik ben natuurlijk als begonnen en mensen zeiden van joh maar ik mis dat en andere mensen zeiden weer ja maar ik vind dat bent gek en dan dacht ik weet je wat ik voel het sowieso deze nummers heb ik eigenlijk allemaal geschreven op tour ik dacht ik doe het allebei dus uh, voor de mensen die iets heel bijzonders kleins willen op alleen vinyl acoustisch de plaat en uh, voor de andere mensen een album komt ja precies um, waar gaan we het nu stil maken want dan wil ik je gaan vragen om je gitaar aan okay. te nemen en welk liedje ga je doen ik ga het liedje make me stay Den. a trip one day someday just to get away from the night and day i fell between the lights i didn't realize one man can harm another with both hands in his pocket To sleep one day, someday just to dream away, to swim into the morning sun and hear them all pray. But I fell between the lines. I didn't realize one touch can make the difference and healing a broken. So I took a trip one day, someday on a rainy day Seeing all the remedies, the stories in the falling leaves But I fell between the lights, and God, I didn't realize That one touch can make a difference And you can hear Jorie, zwart um, en een prachtig ritje. Make me stay. Straks, dus. dus, ja. ja. Straks nog een keer. Heel erg mooi. Dus, punt. Ja. Straks nog één. Zeker. Maar eerst Lizzie. Yep. Oh, oh, Den Haag. Mou je stapt achter de Dani. De schilders weg. De lange poot ja, even een stukje Harry Jekkers om in te komen. Want die Schilderswijk in die mooie stad achter de duinen... daar is wat discussie over ontstaan. Een deel van die wijk zou zich ontwikkelen tot een soort sharia-wijk. Dat schreef Perdib Ramazar, dat is een journalist van Trouw... afgelopen zaterdag. Hij deed twee maanden onderzoek in de zogenoemde Vergeten Driehoek. Je ziet daar veel meer dan elders in de Schilderswijk. Zie je daar bijvoorbeeld die Kaaps... Je ziet daar veel meer mannen in met baarden en djellaba's? Dus dat, mm -hmm. dat, dat viel al op. Maar goed, dat zegt natuurlijk op zich niet zoveel. Dat is kleding. Maar het uh, gaat man... verder. Ja. Mensen treden op tegen alcohol, tegen varkensvlees... tegen meisjes in korte rok. Klopt, Ja, dat uh, vertellen mensen mij. Nou, ook zouden gematigde moslims worden lastiggevallen door orthodoxe moslims. Vraag is natuurlijk, klopt het wat er in dit stuk geschreven wordt...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 Ja, en dan hang je als journalist je microfoon twee meter verder en dan hoor je dit verhaal. Ik vind het een hele goede wijk. Er zijn af en toe wat gekke dingen, maar dat, wordt, dat, is, dat is geen sharia-buurt. Dat klopt niet. Kijk, er zijn mensen die ons daarop aanspreken. Ze dus spreken ons, moslimjongen, daarop aan van beter niet drinken, beter niet blowen en dat soort dingen. Dat is slecht voor je. Dat zeggen ze tegen ons, maar niet tegen andere mensen. Kortom, zoveel mensen, zoveel meningen. En dus namen afgelopen week een aantal politici zelf een kijkje in de wijk. Zaterdag gingen leden van de Haagse gemeenteraad... en afgelopen dinsdag bracht Geert Wilders een flitsbezoek. Wilders, je hebt een mooie kapsel, man. Meneer Wilders, <laughs> Ik loopt nu zo'n paar minuten door de wijk. En hoe is het? Nou ja, ik moet zeggen, vooral veel journalisten... en jonge allochtone vrienden die om ons heen lopen. Ja, en al die journalisten en allochtone vrienden... weer hielden Wilders er niet van om een helder beeld van de wijk te krijgen. Nou, ik heb van onderweg eigenlijk alleen maar, maar, maar een paar minuten gezien... Dat de wijk bestaat uit heel veel mensen met uh, hoofddoekjes, met jellabas. Ik waande mij in die paar minuten niet echt in Nederland. En als mensen zeggen van ik vind het prettig hier, uh, prima. Maar ik vind het niet prettig als dat de norm zou worden in een Nederlandse wijk. Wilders heeft een debat aangevraagd over de toestand in de Schilderswijk. Ook de SP en de P van de A maken zich zorgen. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft dinsdag ook een bezoek aan de wijk gebracht. En hij heeft niet het idee dat er sprake is van een sharia-wijk... maar erkent wel dat het een moeilijke wijk is. Willemijn. Yes, aan tafel. Erwin Winnemers, onze internetdeskundige Krijn Schuurman... en Abdou Koulani, Koulani Haagse gemeenteraad, van de partij van de eenheid. Um, Abdou, um, jij woont naast de buurt. Je kent de buurt heel goed. Je komt er, uh, nou, veel, heel ja. veel. Je kent de buurt goed. Je bent er deze week geweest. En ik vroeg me af, hoe, hoe heeft die wijk deze week beleefd? Ja, verschillend. Eigenlijk van heel luchtig tot, uh, tot kritisch. Uh, ja, de luchtige reacties kwamen met name van de oudere bewoners. Die herkenden al helemaal dat beeld niet, want die wonen er vaak al ja, tientallen jaren. De en, oudere autochtone bewoners? Ja, of, ook, of, of, allebei allebei. allebei okay. is wel autochtone als autochtonen, eigenlijk, waar ik mee heb gesproken. Ook een aantal autochtonen hebben zoiets van, het is prettig wonen. Ik heb goede buren. Ik, uh, natuurlijk, hm. daar vindt wel wat plaats, maar dat heeft niet specifiek te maken met sharia of islam. Mm. Uh, maar jongere uh, mensen, en met name die betrokken zijn bij uh, de desbetreffende moskeeën die ook genoemd worden in dat stuk, ja, die voelen zich wel gepikeerd. Want die hebben zoiets van, wij worden zelfs tot op gemeenteniveau worden wij betrokken bij allerlei initiatieven in de wijk. Zoals bijvoorbeeld met Oud en Nieuw patrouilleren in de wijk om ervoor te zorgen dat er geen rottigheid plaatsvindt. Mm -hmm. Wat ook heel erg succesvol is verlopen. Ook erkend door de burgemeester Josias van Aartsen. En die jongeren voelen zich een beetje eigenlijk ja, uh, gepikeerd in die zin van... Ja, waar heeft men het over? Wij spreken juist jongeren aan om het goede voorbeeld te geven. Maar, en niet om, om varkensvlees of sigaretten of, of spaghettenbootjes. Voelen ze zich boodschen? dan in de steek laten door de gemeente in de zin van dat nou, die het niet voor ze opneemt? tegenover dat artikel in Trouw, of hoe moet ik dat dan zeggen? Niet zozeer door de gemeente, maar door de hele discussie... die natuurlijk nu okay. op gang is gebracht landelijk. Hè? Dat het nu opeens, uh, opeens komt wilders en de Partij van de Arbeid... en alsof die wijk nooit eerder heeft bestaan. En als men de problemen al niet jarenlang kende. En ja, maar, nu maar dat, opeens... dat is natuurlijk deze week ook wel heel ja. veel benadrukt. De SP ja. heeft tien jaar geleden er al stapel rapporten over geschreven. En die problemen zijn natuurlijk niet uh, ja. van vorige week. Uiteraard. Nou, die problemen zijn er ook. En, en ook zelfs wij als partij ja. uh, laten hele kritische noten horen... binnen de gemeenteraad, ook met name door de hand in eigen boezem te steken dat er veel problemen zijn. Maar het kwalijke is dat er nu dus een beeld wordt geschetst dat er een soort sharia-achtige zedenpolitie op straat is, net als in Saudi-Arabië, mm -hmm. die mensen aanspreekt op gedrag. En dat is absoluut ja. niet aan de orde. Nee, want de Volkskrant heeft er ook weer een stuk over geschreven. Hè, die zegt van, nou, er zijn echt wel problemen. Ja. Er uh, zitten hele orthodoxe <hums> mensen die daar, nou, voor, voor andere mensen een, een raar gevoel geven. Maar om nou te zeggen van een sharia-wijk nee, zegt ze gaat wat ver. Ja. Maar even, even vanuit jouw ervaring. Vertel even, je loopt door die wijk. Wat, ja. wat voor wijk is het voor jou? Nou, het is Eigenlijk voor mij persoonlijk is het een hele plezierige wijk. Het is, het is, een, hele, uh, het is een gemelangeerde wijk met heel veel nationaliteiten. Echt uiteenlopend van Zuid-Amerikanen tot aan uh, Irakezen. Hè. Dus uh, om maar even de wereldkaart erbij te halen... Uh, uh, heel veel ondernemerschap, heel veel allochtone ondernemers. Uh, helaas zeg ik erbij, dus steeds minder autochtone. Dus heel, heel veel halalslagerijen? Of ja, wel? halalslagerijen, maar ook Afrikaanse winkels, Chinese toko's, Surinaams-Indische broodjes. Uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Uh, veel reisbureaus, uh, ook de Turkse ondernemers zijn daar heel erg actief. Veel koffiehuizen, veel bars, veel shisha-lounges. Het is dus echt heel, heel ja, een enorme variëteit aan aan. Weinig aan Nederlandse winkels. Of Weinig steeds Nederlandse minder, winkels. Ja, ja, steeds minder. En dat was ook ons punt tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. Kan dat bestemmingsplan niet op een dusdanige manier worden aangepast... dat die autochtone ondernemer weer die wijk ja. inkomt? Maar daar vroegen wij ons vanaf. Kan dat? Want je kunt nou, er niet een bestemmingsplan... dat We hebben toch een vrije vestigingsplan? Nou, dat is het. Een bestemmingsplan wordt eens in de zoveel jaar vastgesteld. Er wordt ook aan de gemeenteraad uh, voorgelegd. Maar ook omwonenden kunnen daar een zienswijze op indienen. Dus je kunt een bestemmingsplan wijzigen. Ja, dus dat is gewoon mogelijk. Maar even, even letterlijk: er zijn, uh, ik woon daar en in mijn uh, buurt zitten drie halalslagerijen. En dan kan ik als buurtbewoner zeggen: joh, ik wil eigenlijk wel eentje die gewoon varkensvlees verkoopt. Nou ja, dat, dat inderdaad, absoluut. Dat zou ook. het dan bestemmingsplan dan... is ook slagerij. Er staat ook niet specifiek halalslagerij. Het is alleen zo dat ja, in die buurt blijkbaar het, het, zeg maar, het aantal afnemers dusdanig is dat het maskers zijn. Logisch, en ja. dan zal een je... Nederlandse slager daar weinig kans van slagen hebben. Maar, dus maar, dus maar wat alleen... voor invloed ja. ja. heb je dan letterlijk als bewoner, vraag ik me af? Nou ja, als, kijk, als, het, als in het bestemmingsplan is opgenomen dat het een slagerij is. Rij heb je als, als bewoner daar niet veel invloed op? Je kan niet zeggen, ik wil per se geen nee, hallo. Dat, slagen, dat, je, dat kan niet. Nee. Maar je kunt wel, zeg maar, door het hele bestemmingsplan breed te nemen. wat eens in de zoveel jaar tijd wordt vastgesteld. kun je zienswijze indienen waarom je het niet eens bent. met de concentratie van bijvoorbeeld drie bars in, jou, in jouw straat. Want dat gebeurt ook ja. in, de, in de Schilderswijk. En dat komt de leefbaarheid maar, ook aan dit, dit is wel een gevolg van jarenlang ja. niet naar deze wijk kijken. Want ja. ik ken de wijk ook. Ik heb uh, mijn beentje. wij repeteerden daar altijd op de parallelweg in de Haag. Dus ik ken de wijk best goed. Want wij gingen daar om de hoek ook. Uh, uh, uh, wat drinken en, uh, en er doorheen wandelen en uh, eten halen. En uh, wat heel gezellig was overdag. Maar ik, s avonds, als wij daar s'avonds gerepeteerd hadden... of onze spullen daar aan het uitladen waren, dacht ik af en toe... Pff, nou, ja, uh, Die wijk is wel heel lang, te lang door de Haagse politiek... Met rust gelaten? Nou, niet zozeer met rust gelaten. Want kijk, er is natuurlijk stadsvernieuwing geweest. Mm. In de jaren 80 en de jaren ja. 90 zijn heel veel vooroorlogswoningen tegen de vlakte gegooid. En zijn er echt hele mooie wijken voor in de plaats gekomen. Alleen er is op een verkeerde manier gekeken op een gegeven moment. Men heeft te veel geïnvesteerd in het steen, mm -hmm. maar niet zozeer in de mens. En dat mag, denk ik, de Partij van de Arbeid zich wel aanrekenen. Die heeft al die jaren hebben ze miljoenen euro's aan subsidiegeld gepompt in allerlei organisaties. Maar zonder daar echt een tegenprestatie voor te verwachten. En dat is eigenlijk een beetje het kwalijke wat de afgelopen jaren in de stad ja, is en, en dat stuk is vergeten. Ja, en dat stuk is zelfs helemaal vergeten. In de, de vergeten driehoek wordt het ook genoemd. Is het niet vergeten of hebben ze het ja. gewoon niet gedaan? Met rust gelaten, zoals ja, ik het net Ja, daar is een discussie over ja. te voeren. Kijk, uh, met, het, het is niet gebeurd. Daar gaat het om. Ja. En, en daar waar het wel gebeurd is... Kijk, je moet je geen illusie maken. Er zijn daar ook wijken die net tien jaar oud zijn. Maar als je daar niet doorheen loopt, lijkt het nog steeds op een ghetto. Ja. En met veel zwerfafval, heel weinig leefbaarheid, ja. verloedering. En dat mag, dat mag de politiek zich absoluut aanrekenen Maar wat kun je er nu aan doen dan? Wat kun je nu ja, dat is beter dus, maken? Nou, dat is dus, kijk, je kunt moeilijk mensen gedwongen eruit gaan gooien ja. uit die wijk, hè. dus je zou het liefst eigenlijk... Zijn het de, de mensen? Nou, voor, echt... voor een groot gedeelte ben ik van overtuiging dat dat, dat dat te maken heeft met de mentaliteit van de mensen. Absoluut. Uh, als mensen gewoon tot op de dag van vandaag, terwijl er een ondergrondse afvalcontainer voor de deur staat, nog steeds hun afval naast de container plaatst, dan heeft dat te maken met ja. een mentaliteitsprobleem bij ah, de mensen. Dat ook nog maar tijd. het, het ja. lijkt mij... Ik woon in een buurt in Amsterdam-Oost, in Transvaalbuurt, en ik woon al... In, erg. Ja, daar waar jij weggevlucht <laughs> bent. Dat is ook een driehoek, hoor. een maar ik woon er al, al heel lang, al weet ik veel, 14 jaar. Ik heb het enorm zien veranderen uh, van een uh, uh, nou, bijna helemaal allochtonenwijk. Een paar verdwaalde uh, mensen van 80 van uh, autochtone origine. Ja. En het, heel simpel... Uh, huurhuizen, als mensen eruit gaan, worden het koophuizen. Ja. Ja. Maar daar? dat is waar Amsterdam een grote, grote ja. star, een ster in is. Ja. En nu is het gemeleerd Ja. En, en... Maar ja, waar zijn die mensen ja. gebleven die daar, die daar dat weg zijn is ik, dat is, Nou Kijk, dat gebeurt nu in de Schilderswijk dus ook. Hè. Men is bezig ja. om uh, huurwoningen weg te krijgen en daar koopwoningen voor in de plaats te krijgen. Maar wat krijg je dan? Dan krijg je zeg maar de wat beter verdienende met name Hindoestaanse mensen die in die koopwoningen gaan zitten. Want bijvoorbeeld, ik weet van veel Marokkanen die kopen bewust geen koopwoning, want dat heeft met rente te maken. Nou. Dat is tegen hun eigen ja. principes. Maar de beter verdienende Turkse en Hindoestaanse mensen gaan in die wijk wonen. Kijk, en, en, die, en die wil je er ook niet hebben? Nou ja, kijk, het gaat niet om van wat ik daar wil hebben. Uiteindelijk gaat het om dat mensen zich gedragen in die wijk. Kijk, mij maakt het echt niet uit wat voor mensen er in de wijk wonen. Nee, maar je zegt dus, je zei net van dat is niet per se een oplossing, want dan nee. krijg je de Hindoestanen. Precies, nou, maar dat heeft dus van de samenstelling van de wijk, komt dat natuurlijk niet ten goede. Het blijft natuurlijk een zwarte wijk. Er wel een paar van die witte erin, blanke. Ja, nou, het liefst wel, absoluut. Als, als inderdaad het beleid dusdanig uh, vormgegeven kan worden... dat er meer auto's wat, naar de wijk trekken. Dus wat, want je zegt, je kan, je kan bestemmingsplannen kan je dus aanpassen, ja. kan je wijzigen... maar je kan niet zeggen, ik wil niet een halslagerij. Je kan ook niet zeggen, uh, er komen koophuizen dus die blanke komen. Daar heb je net gecon ja. geconstateerd. Wat dan? Nou. In ieder geval, kijk wat die koopwoningen betreft, uh, dat project loopt nog. Hè. Er, er zijn ook bepaalde straten waar dan wel blank op afkomen. Uh, maar goed, laten we even van dat blank-witte... Uh, laten, laten we, daar even afsnapen, ja, laten we daarvan afstappen. Maar laten we het hebben over uh, dat aanbod van die ondernemers. Ja. Kijk, het gaat natuurlijk niet alleen maar om die slagerij meer. Maar wat we bijvoorbeeld mis in de Schilderswijk zijn advocatenkantoren, makelaarskantoren. Die meer gerenommeerde Nederlandse ondernemers die daar normaal gesproken ja, die in, die ben, in het centrum zitten. Ik ben slager. Ja. Ik, ik wil toch helemaal geen, geen, geen slagerij daar? Ik heb er helemaal geen klanten cl Nee, mee. goed, oké, okay, de slagen valt dan op dat moment af... omdat er te weinig klandisie ja. is. Maar je hebt, je hebt zat andere bedrijven... Maar jij zegt, je de de ondernemers... bloemmisten zou je daar bijvoorbeeld wel kunnen plaatsen. En die mis je ja, ook op Ondernemers stimuleren om daar ja, te komen. absoluut. Hoe dan? Nou ja, door uh, in ieder geval die bestemmingsplannen... dusdanig te wijzigen dat er meer aanbod is... qua bloemisten, qua uh, kaashandels. Want dat zijn vaak dat toch ondernemers die Nederlands van aard zijn, oftewel autochtoon van aard zijn. Maar zijn... je bent, zult het met me eens zijn... dat is een hele langzame en ja. langdurige operatie. Ja, ja. Daar dat is, gaat minimaal tien jaar overheen... Is, voordat je enigszins balans in die wijk gaat Dat dus moet wel gebeuren. Absoluut, maar... Kijk, dat is, dat is één stap. Maar het gaat nu nog verder dan dit. Dit is alleen maar wat de ondernemers betreft. Ja. Maar kijk, in die wijk speelt natuurlijk ook Scholen. een sociaal-economische factor. Heel veel mensen leven gewoon onder armoedegrens. De werkeloosheid onder Marokkanen en Turken ligt boven de 50 procent. In die wijk. In die wijk. Ja, dat, ja, dat, beteek, dat betekent dus dat er onder deze groep mensen... een enorme inhaalslag gemaakt moet worden. All uh -huh. Arbeidsaanbod. Dat, dat, bedoelt, dat is tien jaar misschien zelfs nog wel heel optimistisch Precies. gesteld. En daar staat ook tegenover dat je mensen op een gegeven moment ook moet gaan duidelijk maken dat een uitkering geen doel is, maar een middel ja, om... om te overbruggen. En heel veel mensen hebben het ook een Ik moet bijna om lachen. Ja, Maar ja, goed, dat is heel. Maar die dingen zullen je wel onder ogen moeten zien. Wil je iets kunnen veranderen? Precies. Dan kun je inderdaad van zeggen: ja, dat is idioot. Dat is het misschien, maar het is wel zo. En dan zul je dus ook als politiek moeten erkennen dat knuffelen niet altijd even werkt. En dat is het beleid van de Partij van de Arbeid afgelopen jaar. Positief gestemd, Want als je deze week hoort, denk je, nou, dit komt nooit meer goed. Nou, nee, kijk, ik, ik zou eerlijk zeggen... ik laat me natuurlijk niet uh, door, door een artikel van, van meneer Perdiep... Uh, ja, zeg maar, op de kast jagen. En laten we ook heel eerlijk wezen. Ik, ik heb, kijk, ik heb, het, ik heb het natuurlijk verder onderzocht. Het heeft natuurlijk ook te maken met de Hindoestaanse PVV-stemmer... die de onderbuik natuurlijk naar boven laat komen. En dat, heb, dat heeft op zich goed uitgebuit. Maar mm. daar gaat het niet om. Dan gaan kijk, we ook niet meer redden in 30 seconden, dit verhaal. Dus. Nee, maar het, ik ben zeker positief gestemd. Ja. Ik denk zeker dat op het moment dat de gemeente echt... Een harde aanpak voor wil staan, dan denk ik dat daar best wel een inhaalslag te maken is. Dan moet jij met wat meer mensen komen te zitten, merk ik. Think Laat that. het hopen. Ja. En jij moet daar weer ja. gewoon ja. met je bentje gaan doen. Ja, moeten we met een beetje reporteren. En niet terugtrekken in de watergraas meer. In de witte anklaven. Ja. Huh, jongen. Sorry, Goed, zometeen uh, Erme Wellemars, krijgschuurman, ja. onze internetman. Erik, Abdoe blijft natuurlijk ook lekker zitten. Dat allemaal na het NRS Journaal.